En ik wil u graag bedanken. U schonk ons vertrouwen en u bleef geloven in onze onschuld. En al uw brieven, telegrammen en bemoedigende woorden gaven ons zoveel steun. Weet u, veel mensen geloven niet meer in Amerika. En waar Amerika voor staat. Maar wij zijn het levende bewijs van hoe geweldig dit land is. Dus uit de grond van ons hart, bedankt. Dank u wel. Dank u. Godzijn. God zegen.